Ah, fijn zo. Uh, wat heerlijk. Nou, de, de innerlijke mens een beetje versterkt. Uh, gaan we onmiddellijk verder. Er is uh, zalige vegan taart. Hier zo uh, vlakbij, daar tegenover de bar bij de uitgang. Ja, de, de, de bakker zwaait al. Uh, om je nog verder uh, te versterken. Ik uh, heb de eer om... Roberta Petzel te mogen aankondigen. Zij uh, heeft uh, op deze plek ook een, uh, een theatershow met uh, uh, muziekvoorstelling... met schimmen en lichtbeelden onlangs gegeven gaat daar uh, vast weer ook weer mee verder. Als uh, theatermaker, uh, dichter... Dichter... En performer, uh, heeft zij, is zij ook atelierhouder hier in Ruighoort. En uh, zij, haar debuutbundel, uh, uh, oh ja, ik moet even die voorstelling, die heet Het Land van Pan. Dus hou dat in de gaten, die voorstelling van Roberta, Het Land van Pan. Zij uh, heeft uh, haar debuutbundel bij uh, Van Oorschot uh, uh, uitgebracht en daar de buddingprijs uh, voor ontvangen. En uh, die, uh, dat was uh, vruchtwatervuurlinie, maar nu heeft ze zeebeving uitgebracht. Zeebeving bij uh, Atlas Contact. Haar bundel ligt hier vooraan op de tafel. En dan kan je straks uh, eentje vragen. Uh, die heeft ze te koop, Roberta Pechtold. Uh, ja, wat? Petzold, ja dat is waar, Petzold. Petzold, nee. Petzold. Petzold. Roberta Petzold, die. Uh, uh, uh, Daar kan ik dus verder uh, niet veel over vertellen, want ik, ik, heb, ik weet niet hoe vaak ik jou heb zien optreden. En, uh, ik, heb, uh, ik heb net even een flinke strijd met Yvonne gehad. Vergeef mij Mustafa, ik ken Mustafa heel goed. Nee, nee, ik ken Mustafa nog beter. Oké, okay. nou dan doe ik Roberta. Pet ja, Dat was een prima aankondiging. Goede wijn behoeft geen krant. Uh, en, en deze bundel zeebeving is ook bij Van Oorschot uitgekomen. Niet Atlas contact, maar. Was wel leuk geweest. Een smeuig verhaal van uitgever wisselen. Uh, en dankjewel voor het vertellen over mijn voorstelling, Land van Pan. Het is een uh, mythologische... Uh, uh, elk, elke voorstelling van de Land of Pan heeft een mythologische inspiratie. En dit jaar was het uh, Setna. En Setna is uh, een Inuit mythe over de godin... Van, uh, of de moeder van alle zeeleven. Een godin die op de oceaanvloer leeft. Um, mijn... Uh, Degene met wie ik het uitvoer, die woont in Schotland. Dus ik moet weer even wachten voordat we het weer gaan spelen. Maar volgend jaar gaan we vast weer voorstellingen van Setna spelen. Uh, water en oceanen zijn een terugkerend thema in mijn werk. Zeebeving. Um... Oh ja. Eergisteren was ik me nog heel erg aan het ergeren. Toen was ik in Perdue. En toen was er een vrouw die constant um zei. Ik doe hetzelfde dus ook. Zo kwam ik aan. De maan. Tussen twee eile berken op een berg. Een berg met een hellend veld. Roze avond waarin meisjes pinksterbloemen plukten. En nu loopt er een mot met een enkele voelspriet, twee keer zijn lichaam lang en tast het kampeerplastic van mijn lichtgevende massaproduct af. Wat hoopt hij te vinden met die antenne die hij in zijn toekomst steekt? Waarom die onstilbare honger naar licht? Als je alleen s'nachts leeft. Mijn onstilbare honger naar licht is nu wel gestild met deze schijnwerpers. Ik voel me ook een beetje verborgen achter deze lessenaar, dus ik ga me toch een beetje bevrijden. Zien jullie me nog? Ja. Veel beter. Oké, okay. mooi. Ruighoort uh, uh, is mijn thuis. En, uh, uh, en ik ben trots hier opgenomen te zijn in deze gemeenschap... waar, waar randfiguren zoals ik nog vrijelijk kunnen bestaan. mensen kunnen rondscharrelen. En de bakker die achteraan naar jullie gewuifd heeft een tuin kan maken die tegelijkertijd een droom is. Dit gedicht, Gat in de Weg, gaat over het gebrek aan geld. En Ruighoort is ook een haven voor mensen die geen zin hebben... om hun hele leven geld te verdienen. Gat in de Weg. Art Blakey en de jazz messengers vervangen mijn honger... Met het verlangen naar rook. Al dagen werk ik aan een menukaart. In ruil voor mijn werk mag ik alles eten wat erop staat. Doof zwarte schimmel met azijn. Wrik pallets uit elkaar met half gestolen gereedschap. Warme in de giftige damp tegen houtrot. En leng mijn angst met trots aan. Vaste klantenkorting, knipoogde mijn vader me, toen ik onderop nog een pakje kauwgom vond. De laatste rib, wit als spook. Mijn premature spijtspook die wilde dat ik toch niet uit het leven was gestapt. Venstervaasjes tegen de leegte. Medusa staart uit het raam. Versteende palingen op hun tocht naar Saragossa. Dichtertje onder je paraplu. Zoek je het woord of dood je een flow? Stop being poor. Op een t-shirt gedrukt. Voor de prijs van een kindertijd. En de zon, want die is onbetaalbaar. Sprookjes. Ik weet nooit de volgorde voordat ik begin, maar in het moment weet ik het. Want daarnet gingen de palingen naar Saragossa. En dat is natuurlijk ongelooflijk, dat ze zo'n weg afleggen van Nederland naar Saragossa. En dit gedicht gaat over ongelooflijke waarheden. Er is een rivier met vechtende zalmen, springende vinnen die de onmogelijke weg wijzen. De hommel, die schommelend op weet te stijgen, met vleugels die niet vliegen, maar een vacuüm trekken, waarin zijn lichaam licht wordt. Licht, als de transatlantische vlinder die mensen aan beide kusten in ongeloof achterlaat. Atalanta, fladdert langs de vogel, die jaren boven zee blijft zonder ooit met zijn vleugels te slaan. De zee waar de achtarmige met de drie harten leeft. De diepe ruimte waar ons sterfelijke kwallen dansen. Walvissen door rivieren in de oceaan reis die stromen naar de kraamkamers van de kril. Oceanische spreeuwen wolken met hun lichtgevende organen. Zo groot dat ze zichtbaar zijn op de kiekjes van de satelliet. De satelliet die mij steeds de weg ziet kwijtraken, maar nooit de mier die geen landkaart kent. Ik zag het paradijs vanaf de snelweg liggen. Een wit huisje tussen dromende bomen. Met handgemaakte kozijnen. Gevonden en fel gekust door de vroege lentezon. Een bos van doorschijnend beukengroen. Zwevend in de duisternis. Aan de andere kant van de weg stond een door machines gevlochten hek, om hetzelfde bos geklemd. Een hek te hoog voor alle dwalers die de snelweg naar de hemel wilden nemen. Dit gedicht heb ik ook in Ruigord geschreven. In mijn kleine tuintje, waar ik meestal in de zomer heel lang kijk naar al het onkruid dat om me heen groeit. Het heet Procreatie. Tussen het onkruid plantte ik bloemen, maar de bijen lusten alleen de wilden. Ben ik het onmens gekweekt onder ledlicht op de wilden? geboren uit het verlangen van mijn moeder. Wilde van woest leven, ritme van fotosynthese, als solo's in een jazzconcert elkaar aftroeven met hun variaties op de thema's van bloei en vrucht. Ik heb gewacht tot de akkerkool zijn naam onthulde. Weken wist ik niet wie dat blad was. Tot ze even hoog als ik, getorend, ontbrandde in een kroon van fijne vlammetjes die aan het zonlicht likten. Tussen de stieltjes gevangen wilgepluis verraad onzichtbare spinnenpaden. Ik los een schot in het duister en luister. Naar de ruwe aftocht van een gok dat ook ik, oud vruchtbeginsel, mijn zaden in de wind verspreidt. De schepping begon met een daad van ongehoorzaamheid. We vielen uit de kop van de kosmos. Meteorregen bevruchtte de aarde. Heimwee is een lichtjaar. We wisten niet meer wie we waren. Een strekkende meter ontrolde zich uit het rekken van seconden. Alleen de wijzer kan niet delen. Tijd, stip, ik. We maakten weegschalen, lichtmeters en peilden het water. We noemden het vuur Celsius en probeerden de wind te volgen. We noemden een naam woord. Ik rol in het gras. Rol is rond, is grond, hemelmond, rivierarm, arme tierig, welig tieren, welig gras. Geen woord staat alleen. Een woord staat gebeiteld in een tempel. Een tempel staat gestapeld op de aarde. Holte komt heel al. Antennen voor Pythagoras. Etherische maatstaven op de schaal van lichter. De osmotische druk van een voorgevoel. Handvol neutrino's vervluchten naar parallele tijdslijn. Achtervolgd door een blaf. Vergeten als de twijfel die we voelden voor we vielen over de macht van de zwaartekracht. We noemden vooruitgang staal en zogen bloed uit de aarde. We maakten grafkisten van goud, vuilbergen van botten, schonken de genade. We verzonnen onze voorouders en verboden onze kinderen op hen te lijken. Pioniers zweet prikt in het oog van een revolverheld. We weefden elektrische webben rond de aarde. groeven metalen tunnels begluurden elkaar met elektronische ogen. Rekende gebrek. De rubberen ziel van een kloon. Bemoeizuchtige robot. Extra belerende terrestre realen. De rechterhand wordt opgewacht door de poes van de slager met een man vol onverwaardelijke liefde. De waarheid is een stift... waarmee je de, de tand van het covermodel zwart maakt. De waarheid is gratis, de waarheid is de ochtend... de waarheid is een geweerschot, de waarheid is de liefste. De liefste die slaapt, die kwelt en kijkt... met de ogen van een ongeborene naar het wonder van jouw ziel... Dat gedicht heet Nomina Numina en het is een serie van vier. En de rest kunnen jullie lezen in mijn bundel die daar te koop ligt. <laughs> Cliffhanger. Um, en die kan ik ook voor jullie signeren. Maar ik ben nog niet klaar. Deze bundel heb ik de afgelopen zes jaar aan gewerkt. Een zeebeving is onzichtbaar omdat het op de oceaanvloer gebeurt. En dat was het gevoel dat ik had dat in mijn oceaanvloer gebeurde, nadat mijn vader um, overleed. Dus heel veel van deze bundel gaat over rouw, dood en transformatie. Deze heet toerist, boven mij bijeren duizend kilo's klok, gegoten tot bronzen kelk om geluid uit te gieten en mij te stoppen in mijn stappen, verstommen in mijn denken en te kijken naar hoe alles stil wordt in dit lawaai. Cowboy-laars duwt de autodeur open. Krassen van de tegencultuur. Roest. Het stof. Prettig rouw naast alle pastellen mensen. En de ongevaarlijke studenten die met zachte krullen op hun fietsen ruizen. Langs de uit hoop gevormde huizen. Jugendstille Stad omringd door berg en bos. Sierlijk als de toekomst die in de geschiedenis gedroomd werd... en is blijven hangen als een zomernacht. Zon, regen van vrede, de rivier een vloeibaar goud... als de blinkende ballen van de baviaan die elke toerist voor de foto moet vasthouden kom ik hier weer huilen, omdat ik nu pas weet hoe ik hier gelukkig was met mensen die niet meer bestaan. Nog één? Het is wel veel, hè? Houden jullie het bij? Veel woorden, veel beelden. Mensen, fluisteraar. Nergens vind ik meer je lange zilveren haren. Of ruik ik je stinkende winden. Toeterende onderbreking, uitroepteken. Geen hartelijke lach die alles openbrak en elk koppig levensdrama wegdeed glibberen. Niemand geniet meer van mijn chagrijn... of ruikt aan mijn kruin alsof ik nog steeds de zuivere zuigling was. Je leerde me te laat komen. Surinaams bloed laat zich niet door tijd bepalen. Soms wachten ze dagen... Meestal omdat je aan het luisteren was. De saaiste zeur kon je laten glanzen. Door hoe je luisterde en zichzelf zien door je acupunctuur vragen. Ik heb meer volwassenen zien huilen als kind dan op tijd avond gegeten. Je nagels die altijd sterker waren dan de mijne... Groei ik terug. Zet ze zacht in de nek van je zoon. Die ik lief heb als een zus, als een vriend, als jij die soms huilde als wij vochten. Je leerde me vrijheid boven veiligheid. En te genieten met de ogen van een kat. Je leerde me hoe mooi je was... Ik zie je steeds in de rode ruwana, het gouden licht op de amberen thee en het vliesje stoom wijvelend boven het watervlak. Je handen omvatten de hete kop en weer je ogen met de warmte van een voltooide zomer. Bah. Uh, even kijken, ik ga even ergens uit het licht staan. Ik zie niemand meer. Uh, jullie zien mij wel, maar een beetje too much licht vind ik wel. Uh, we Dankjewel Roberta Petzold. Roberta Petzold, van applaus. En zij eigenlijk, heeft ze mij verteld... Ze is eigenlijk een dichteres, puur zang... Maar daarnaast doet ze ook nog, is ze ook nog actrice. Binnenkort komt een film uit van Eddie Terstal. En de première daarvan is in Tuschinski in januari. Bij Roberto heette die film ook alweer. Wat? Oh, hebben jullie iets verstaan? Oké. Okay. Ik niet, dus. Het land, het land van Johan. Dat wordt de film. Ze is dus ook actrice, maar eigenlijk vindt ze het veel belangrijker. Dichtere, ik denk dat dat haar grootste passie is, dichteres. Dichters, gedichten te maken, gedichten te schrijven. Ze is een hele poëtische vrouw. Af, maar ik moet niet lang doorgaan, we krijgen nog een dichter. En deze dichter is ook een echte dichter. Dat is Mustafa's titel. Uh, toevallig kreeg ik een hele mooie opmerking in een boek van hem. Want hij, ik had hem even gevraagd om eventjes een, iets te schrijven in zijn laatste bundel. Uh, zijn laatste bundel heet... Waar is het lam? En hij schreef gelijk een hele mooie opdracht van... Een mooie middag waarin grenzen vervagen... Nou, zo'n middag, zo voel ik het eigenlijk ook. Mustafa, dankjewel voor die. Ook weer een gedicht op zichzelf, zou ik maar zeggen. Um, Mustafa, die uh, debuteerde al in 1974 met zijn studie, tijdens zijn studie filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ah, dat staat er verkeerd. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dat is mijn schuld niet hoor. Maar oké, okay. goed, je was geboren daar. Gelukkig was je toen gebeuren, geboren. En in 1994 kwam je met de dichtbundel Mijn Vormen. Daarna verscheen Varkensroze Anzichten. En Tempel 2013. En dan wordt er eigenlijk echte ook nog stadsdichter geweest van Amsterdam. En... Hij treedt op overal in binnen- en buitenland en zijn meest recente bundel is Waar is het Lam? werd bekroond met de Johan Polak prijs en ondertussen, mag ik heel blij zijn om dit te horen, is hij bezig met een nieuwe bundel. Mustafa's Titoe. Ik vond het wel goed inderdaad, om voor dit gevaarte te gaan staan. Ik ga een paar ongepubliceerde gedichten lezen en wat, wat gebundelde gedichten. En uh, libido werd lezenbril. Niet langer noemt ze je geile aap. Je heet nu, hmm, lekker warm kacheltje.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 Maak afwezig de hysterische metropool. Stadsmens, spoel je onderbuik met bronwater schoon. Wees toegeeflijk, weet betekenisloosheid, heb ik nodig. Stop met bemeesteren, bepotel het inwendige orgel. Pers uit je brein een gezicht voorschijn dat je nooit hebt gezien. Je bent een dromende feutes gebleven. Ga liggen in het gras. Sta op, hak uit een rotswand, kinderhand of kathedraal. Antwoord de paarden als ze vragen. Zul je werkelijk je geliefde verliezen als je jezelf hervindt. Stadsmens, ga liggen in het gras. Vind stil de God die zich in je verborgen houdt. Vang en ontkleed hem tot op zijn lege kern. Keer naar huis terug... Richt een maaltijd aan voor niemand in het bijzonder. Of blijf kalm, blijf liggen. Wacht zonder te verwachten. Totdat vergaat jouw naam en de herinnering eraan. Ja, ik heb... Wat ik normaal gesproken wel doe, van tevoren niet echt bedacht wat ik zou gaan lezen... ...behalve dat ik uh, ja, ook een beetje ter plekke zou bepalen wat ik, uh, wat ik zou gaan doen. En ik heb nu zin om een heel kort gedichtje te lezen. Het is een kort gesprekje dat ik onlangs opving in de metro... En het waren twee mensen achter mij. Uh, ik denk dat ze begin twintig waren. En uh, eentje zag er een beetje teleurgesteld uit. En de andere, jonge vrouw, stelde deze jonge man gerust. En ik maakte op uit het gesprek dat ze allebei uh, ja, een bepaald bijbaantje hadden. Ik weet niet precies hoe je dat noemt, maar dat zijn van... Die lieden die voor een Albert Heijn of voor een HEMA staan en mensen op straat aanspreken. Uh, uh, voor een abonnement of iets dergelijks. En het was duidelijk dat die jongen, ja, dat hij echt een rookie was, net was begonnen en een beetje in de rat zat. En zij stelde hem gerust. No worries. Mensen luisteren toch niet naar wat je zegt. Waar het om gaat is gezichtsuitdrukking, lichaamstaal, intonatie. Maar mijt het woord maandelijks. Daar schrikken mensen van. Een tijdje geleden... Als ik op een uh, verjaardagsfeestje. Ja, ik, wat ik zeg... Uh... Dit had ik misschien moeten voorbereiden. Ik was op een verjaardagsfeestje, het was heel gezellig. De keuken was uh, omgetoverd tot uh, dansvloer. Um, en toen klonk op een gegeven moment dit nummer. Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Een aantal mensen keek heel moeilijk. Vervolgens zich een uh, discussie. En eenmaal thuis, een paar dagen later, schreef ik uh, dit gedicht. Wanna Be Starting Something. Mogen we dansen op dit lied? Eigenlijk niet. Maar de benen nemen onmogelijk nu de beat ons heeft gevangen we roerloos staan te popelen de vloer op te gaan ons uit te zweten uit te leven mee te zingen vals uit onze reine kelen pain is thunder yeah yeah wat heeft feestmuts bezield dit op te zetten de alcohol zeker de opgerakelde discobal. Vijftig, maar geen haartje wijzer, de kalende ja jarige. Dus weigeren wij en oordelen ooitland, nooitland. Never, never, nooitland. Pedo in zijn nooitland. Never, never, nooitland. Mogen wij swingen, de band breken, niet langer spelen voor Tribunaal. Dwingend, bevrijdend is de muziek, maar niet sterker dan ontdubbelde moraal. Hierop dansen is de wandaad vieren, misdaad lonen. Verstart in voortreffelijkheid en met oren dichtgeknepen stralen wij uit: Mama, nee, mama, nee. Niks, geen mama see, mama sama, mama cosa. <applaus> uh, ik zal nog twee gedichten doen. Ik zal nog dan uit mijn laatste bundel. Uh, ik, zal, ik zal dan ja. nog een. <laughs> Ik zal een paar gedichten doen dan nog uit mijn laatste bundel, uh, Waar is het Lam? Um, nou, ik had net een gedicht voorgedragen over vaderfiguur. En waar een vaderfiguur is, is vaak ook een moederfiguur. En dit gedicht is, uh, gaat terug op uh, ja, eigenlijk een heel vroege herinnering. Dus de je in het gedicht... Ja, dat, dat, is, dat is een peuter, de peuter die ik was en naar zijn moeder kijkt. Ze kneedt het deeg met haar vuisten. Op haar knieën kneedt ze het deeg voorovergebogen en met rechte armen die gelijkmatig op en neer bewegen, kneedt ze het deeg deeg in een grote tijl op de vloer van de keuken. Uitgejankt sla je haar gade, hoog vanaf een keukenstoel, de troon waarop ze je heeft vastgebonden met de centuur van haar badjas, zodat je stil blijft zitten en zij voor acht monden het brood klaarmaken kan. Hypnotiserend haar malende armen. Hypnotiserend het zuigende geluid van haar knedende vuisten. Behalve jullie is niemand thuis. Glimlachend kijkt ze op. Nee, ze is niet boos meer. Helemaal voor jezelf heb je haar. Vast zit je. En je lacht. En tot slot. Via onze preparateur kochten we van een dierentuin een chimpansee gestorven door vroeggeboorte. We maten het kadaver op, maakten een binnenwerk van purschuim, ijzerdraad, wol en touw. De preparateur had grote moeite het te vullen. Het voelde, mopperde hij, alsof je een baby opensnijdt. Maar niemand schept uit het niets. Kunst is demonteren en transformeren. Wij gebruiken alleen de huid. Het opzetten was een helse klus. Breekbaar als luciferstokjes waren de vingers van ons aapje. Als Jezus hebben we het vereeuwigd, zonder kruis, maar wel in de Bijbelse pose, de armen gespreid. De evolutietheorie vermengt met het katholieke geloof waarmee we zijn opgevoed. In beide zit iets dat aannemelijk is, maar ons niet volledig kan overtuigen. Wie die dubbele laag niet ziet, noemt het kitsch. Als kind al gebruikten we speelgoed nooit waarvoor het was bedoeld. Dank u wel. Ik heb last Uit het licht ga ik. Ja, beter. Nou ja, dit was alweer de laatste middag, de poëtische middag van het jaar 2025. Dit was de laatste keer, maar we komen terug. Volgend jaar, 8 maart. Dan zijn we er weer, we hebben eventjes in januari en februari een korte winterstop. En 8 maart, dan zijn we er weer met een poëtisch programma. Maar toevallig is het die dag ook nog vrouwendag. Dus we gaan eigenlijk alleen maar vrouwen uitnodigen. Eh, vrouwen, nou ja ook, weet je wel, of mensen die vrouwen zijn, mannen zijn die vrouwen zijn. Dat kan natuurlijk ook, hè? Maar ja, het is wel vrouwelijke was mensen. Vrouwelijke, vrouwelijke wat, mannen? Vrouwelijke mensen. Mensen, mannen. Ja, mensen uitnodigen die vrouwelijk zijn. Ja, mensen uitnodigen die vrouwelijk zijn. Oh, oh ja, ik snap het. Ja. Ja, snap je? Mag ja, ja, ik snap het. Uh, <laughs> nou, jij mag ook wat zeggen. Dankjewel. <laughs> nou, ik vond het een hele bijzondere middag weer. En, en nou, ja, iedereen, nou ja, het begint met de grens. En die grens, wat hij al zei dat deze middag, Mustafa zei dat grenzen zijn vervaagd deze middag. En ik hoop dat het ook eigenlijk altijd zo blijft dat grenzen vervagen. En ja, wat kan ik nog meer zeggen? Iedereen bedankt natuurlijk. Het publiek komt te beginnen die toch deze barre tocht heeft gemaakt naar Ruighoort. Eh, het is toch midden in de winter, hartje winter. Eh, ja, nou goed, we, gaan naar... we kunnen Sylvia bedanken, Gert-Jan bedanken, De Barg, mensen, eh, Meying, DJ en Diana Ozon natuurlijk. Ja, en uh, Yvonne Mousset van Doornen, ja. Die het, uh, die het dus nou eigenlijk al, we gaan 26 jaar, gaan wij, volgens mij, al, uh, ga jij al in met het woord. Nou, oh ja? ja. ja nee, het, het Hans Plomp en uh, Rob van, van Toer, die begonnen en toen ging Hans... En... Ja, het nou, alleen doen en toen, toen heeft hij jou vrij snel gevraagd. Ja, nou, vrij snel. Helft. Hij kwam langs en hij was diep in de put, Hans Pomp. En zei van, ja, ik zie het niet meer zitten, want niemand vindt het goed. Wat? Ja, dat zeiden ze echt. Nee, ze vonden het gewoon niet leuk of niet uitgebreid. of ah, Ik heb heel veel kritiek. Of voor Simon Vinkenoog. Oh, ja. de eerste ja, trofeehouder. Ja, ja. De eerste trofeehouder hier. Ja, tof, en de uh, uh, ja. ja Bij ja. mij, de trofeehouder. Uh, Hans Blom zat bij me en zei van... Yvonne, ik zie daar ik niet meer zitten en ik heb er geen zin meer in en zo. En toen zei hij van... God, ja, weet je wel, ik weet niet wat ik voor jou kan doen. Maar misschien vind je het leuk dat ik meedoe met jou. En toen keek hij me met hele grote ogen aan. Verbaasd. Wil je dat echt? Ik dacht, nou, dat wil niemand. En uh, ja, sinds die tijd... Heb ik dat van Hans Plomp, nu al bijna 24 jaar. Die zegt eigenlijk, zij zegt 25 nou, jaar. Ja, ja, eigenlijk 24, eigenlijk... 24 jaar ja, hoor. Ja, pas 24, jaar, 24 jaar met Hans Plomp samen gedaan. Mm. En toen uh, kwam uh, hij helaas te overlijden. Hemelijk. En, en toen heb je gevraagd of ik je kwam helpen. Ja. En toen zijn we, uh, en toen zijn we het zomaar ongemerkt het 25 ste jaar van het woord ingegaan. ja. Maar nu... Nou, ik ben wel dol blij met jou, Diana. Nou, dankjewel. En ik hoop iedereen... Graag <laughs> Maar... Maar, maar uh, daar, daar, daar blijft het natuurlijk niet bij, want we gaan gewoon door. En je ziet dit, kijk, uh, dit is een bijzonder... Ik vind het echt fantastisch, want het is nu ook donker. Hè? En we zitten hier zo... Nou, ik echt... Intiem. Ja, het is heel intiem. Je hebt het voorkomen gelijk. Nee, Yvonne weet heel veel. Hè, van, nee, het wordt koud. Dan gaan we op de vloer. Niet op het podium, want dat geeft wat warmte. Dan zijn we... Intimiteit, noem ik dat dan? Ja. Nou, dat, dat, dat soort handige dingen, dat, dat leer ik. Ik steek hier ontzettend veel op. Ja. Ik leer en, ook veel van jou. Hoor. Nou, kijk eens aan. Nou, genoeg uh, stroopsmeerderij. Er is heerlijke taart daar. Er is nog taart. Hè? Oh ja, er is ook nog ja. taart en soep, en er is van, een soep Martine. van Martine. En wij gaan dus uh, gewoon. Nou, sommige mensen komen we waarschijnlijk tegen in Paradiso. En uh, anderen zijn dat nog aan het oefenen hier ergens in het dorp op dit moment, dus die zijn nu niet hier. Maar dan gaan we dus ook niet over hun praten, dat lijkt me geen goed idee. Nee. Nee, en heen volgend heen gaan. jaar gaan we gewoon verder, en dan komen we nee, iedere tweede zondag van de maand vanaf maart. Is de en, bedoeling. Ja, is de, en, en streven is dan ook vurige tongen, het uh, festival. En dan hadden uh, uh, ja, het, het woord uh, tijdens het land. Want ik zei, ze zei: Wil je dat meedoen? En dan uh. zeg ik: van, uh, Ja, dat wil ik wel. Dus door, we het hebben het woord, die twee dus maanden januari en januari en wel effect, verdiend. Even een beetje rust. rust. gaan we okay. even uit. Ja? En, uh, ja. Maar we komen heel graag terug, omdat hier zulke fantastische mensen zijn. Uh, en Willem is er ook. Eh, sommige mensen komen altijd... Karel is er ook. Is er zijn mensen die altijd uh, terugkomen. Ja, dat is ook een cadeau. Ja, Dank u wel allemaal. Dat vind ik inderdaad ook heel erg fijn. Al die bekende gezichten, Heerlijk. Hey, uh... En Patrick. Hé, uh... hey, is er ook. Hey, uh, prettig prettig ver, vervolg van deze maand. En uh, hou je goed. Dan zien we elkaar in 2026. En in je noodpakket. Poëzie, poëzie, poëzie. Hier op tafel. Ja, Dat er poëzie in het noodpakket moet. In het noodpakket? In het noodpakket van Weldpakket. de overheid ontbrak het, nood... het woord poëzie. Er moeten gedichtbundels, gedicht daar kom je de tijd wel mee al door. Al is het maar één bundeltje. Hè, ja, al is het maar één bundeltje, ja. Bijvoorbeeld in, uh, van achter, Roberta, Roberta naar bijvoorbeeld. Ja. Of van uh, Mustafa. <laughs> Oké, okay, ja. tot de volgende okay, keer. Doeg!